11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de proloog. Waar zit het Nederlands wielertalent en moet de Tour in Frankrijk blijven? Na het NOS Journaal met Jan van der Putten. Een oppositiebeweging in Egypte heeft president Morsi een ultimatum gesteld. Hij moet voor morgen aftreden en nieuwe verkiezingen uitschrijven, anders worden de protesten tegen hem heviger. De beweging Tamarut organiseerde het miljoenenprotest van gisteren. De betoging was de grootste sinds 2011, toen president Mubarak werd gedwongen af te treden. Bij incidenten vielen zeven doden. Op het Tahrirplein is het vanochtend vrij rustig. Elektronica-keten De Harense-Smit staat op de rand van het faillissement, zegt de FNV. Het personeel wordt later vanochtend verwacht voor een speciale bijeenkomst in een hotel in Nuland. Het gaat al een tijd slecht met de winkelketen. Een half jaar geleden gingen 13 van de 66 vestigingen dicht. En nu ziet het er naar uit dat ook de andere winkels dicht gaan. Dat zou betekenen dat 500 mensen op straat komen te staan. Het beleid waardoor uitgeprocedeerde asielzoekers onder voorwaarden alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen, moet blijven zoals het is en niet worden uitgebreid. Dat schrijft de adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Vreemdelingen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun eigen land, kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. En PvdA-leider Samson heeft de leden van zijn partij beloofd dat de regels zouden worden versoepeld. De adviescommissie ziet daar geen aanleiding toe. Volgens de commissie komt het niet zo heel veel voor dat vreemdelingen echt niet terug kunnen. De Rabobank is tegen schaliegas. De bank leent bijvoorbeeld in Amerika geen geld aan bedrijven... die te maken hebben met de winning. Boeren die hun land verhuren om schaliegas uit de grond te halen... krijgen ook geen leningen, zegt de bank. Wij financieren daar boeren om het boerenbedrijf uit te oefenen. En uh, ja, mocht daar wat fout gaan... En dan krijgen wij de grond van de boer die failliet gaat. Maar als die vervuild is, dan hebben wij een probleem. De bank zegt dat het wereldwijd beleid is om niet mee te werken... aan de winning van fossiele brandstoffen... waarvan nog niet duidelijk is wat de risico's en gevolgen zijn. Ook in Nederland is op dit moment veel discussie... over de winning van schaliegas en de risico's voor het milieu. Chinese kinderen zijn vanaf vandaag verplicht om bij hun ouders op bezoek te gaan. Een wet daarop is vandaag van kracht geworden. Er staat niet in hoe vaak een kind bij zijn ouders op bezoek moet... of wat voor straf hij krijgt als hij dat niet doet. Ouders die vinden dat hun kind te weinig komt, kunnen naar de rechter stappen. De maatregel is een gevolg van een reeks incidenten... op het gebied van verwaarlozing van ouderen. Door de economische groei zijn veel kinderen naar de stad gegaan... en ze lieten hun ouders achter op het platteland. China is door de een kind het sterkst vergrijzende land ter wereld. De Chinese traditie waarin ouders geëerd worden... staat daardoor sterk onder druk. En het weer nog. Af en toe zon in het noorden en later ook in Limburg. Een bui, het wordt 17 tot 23 graden. Morgen geregeld zon, tegen de avond plaatselijk een bui... en het wordt 20 tot 24 graden. De verkeersinformatie krijgt u van Jolanda van der Velden. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Woerden verlopen geen treinen. Volgens de NS gaat het nog tot drie uur vanmiddag duren. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Zet uw schrap, want zo direct gaat de proloog van start.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 Als hoofdinnovatie van Sparta ben ik altijd bezig met het nog beter maken van onze fietsen. Neem de Emotion X2. Die heeft een uitneembare accu. En nu is het gelukt om die accu helemaal weg te werken in de kettingkast. Dat kan door de speciale elektrogeleiders die via het frame teruggebogen zijn naar de... Nou ja, de accu is gewoon goed beschermd en toch uitneembaar. Kijk, daar is over nagedacht. Ontdek jouw ideale elektrische Sparta. Doe de test op sparta.nl.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 Goedemorgen. Het is de derde dag van de tour en de tweede van de proloog. Is dat een achterstand die nog goed te maken valt? We hebben er drie weken voor. Vandaag verlaat het peloton Corsica via het parcours van de Rally van de duizend bochten. En ik heb twee gasten vandaag. Journalist Sven ze schreef het boek De beste tour aller tijden. Is dat een boek over de koers of over de renners, meneer Remeense? Dat is een boek over de koers en over de renners. Allebei. Maar in de eerste plaats voornamelijk over de tour en de liefde voor de tour. We gaan er straks uiteraard meer over horen. Ook de gast Frank Pennings, talentcoach bij de Koninklijke Nederlandse Wielerunie. Meneer Pennings, de uiterste leeftijdsgrens voor een talent. Is die er? Nee. Dus wij kunnen ook nog? Ja. ja. U begrijpt? Ik heb een bepaalde trainingsleeftijd van nodig, maar eh, ik geloof niet zo'n leeftijdsgrenzen. Die worden opgelegd. U begrijpt een hoop blij blijgezichten hier uh, in de studio nou, uh, vanochtend. Uh, ja. uh, misschien ook wel bij uh, Filemon Wesselink, die nog altijd op Corsica is. Filemon, goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Ja, veel renners. Grote valpartij. Zaterdag waren ze bij betrokken. Sommigen op de fiets met schaafwonden en uh, uh, ander leed. Jij bent ook gehavend uit de strijd gekomen, hè? heb ik begrepen. Ja, dat was gisteren bij de finish. Zo'n Enorme chaos. Wij moesten echt keihard achter renners aanhoren om een quote te krijgen. En toen ben ik met mijn voet gezikt. Dus ik heb me een beetje in een dikke, opgezette paarse enkel. En mijn collega Bart Meijer, die met mij mee die is zelfs in een cactus gelopen. En We hebben gisteravond om 11 uur pas de laatste cactuspuntjes eruit gekregen uit zijn been. Een hoop ellende waar je ons uh, zometeen ook nog wat meer over gaat vertellen in ieder geval. Tot, um, even, tot, zo. tot zometeen. Uh, Willem Frank de Noot is er ook. Hij volgt de Tour op eigen tijd te wijze. Zeg maar gewoon 2.0. En dat is zo'n beetje alles uh, ja, wat digitaal voorhanden is, hè Willem Frank? Ja, alles wat digitaal voorhanden is. Uh, wat ik gisteren uh, langs zag komen, daar wees jij me trouwens op. Maar dat was uh, het, het, zo'n welbekend kiekje van een, een ploeg die zit te vieren... dat een van hun renners heeft gewonnen. Dat is natuurlijk uh, Jan Bakerlands. Uh, in het midden geflankeerd door uh, Jens Voogt... En Andy Slek daar, prachtig op de foto, ze heffen het glas. Uh, nou, dat is een foto zoals je wel kent natuurlijk. Lekker feestvieren daar bij Radio Sek Leopaar. Maar vanochtend uh, zag ik op Twitter een, een kiekje van een, van een ander oor. Daar staat ook Jan Bakelands op. Uh, ik vind hem een beetje moeilijk te herkennen, want het is een gruizige foto. Het zijn allemaal vier jongelingen op een, uh, op een rij in, uh, in blauw-rode wielentenus. Deze werd uh, getweet door Jeff van der Voort... Uh, misschien herkennen jullie hem trouwens uh, hier. En zo uh, ook te zien op de website. hè? De ja, hij zegt, uh, wat, wat hij tweet is... De beloofde fles champagne staat koud. Dat zegt hij tegen Jan Bakelands. Met daarbij van La Plagne tot geel. Hashtag to de Frans, Hashtag nou, et cetera. Met, uh, met deze foto erbij. Uh, Zou dus bijna ja, nou niet de prijsvaart Jan Bakelands. Ja, die is Jan Bakelands. Ja. Zoek en ontdek. Dankjewel Willem Frank. En je hebt meteen nog meer digitaal nieuws voor ons. En alles wat er zo'n beetje in de sociale media voorbij komt. De Proloog. Het zal wel bij deze tijd horen. Alle grote rondes doen een buitenland aan. De Vuelta startte ooit in Assen en de Giro in Groningen. Maar wat heeft een Spaanse koers te maken met Drenthe en een Italiaanse met het Noorden? En ook de Tour deed al ons land een paar keer aan en dat gaat misschien wel weer gebeuren. Want Utrecht doet zijn uiterste best om startplaats te worden. Maar goed, deze editie van de Tour de France blijft in Frankrijk. En daarom vandaag de stelling, de Tour hoort in Frankrijk en niet daarbuiten. Waar of niet waar? Aan de telefoon NOS-collega Jeroen Wielaert. Jeroen, goedemorgen. Ja, Goedemorgen, zonder uh, cactuspunten in mijn benen en zonder een verstuikte enkel uh, ben ik net geparkeerd uh, vlak bij het Village Depart in Ayaccio. In, go in goede gezondheid. Um, is het waar of niet waar Jeroen? Hoort de Tour in Frankrijk en niet daarbuiten? Nou, dit, dit jaar wel. Ze noemen het ook Saint-Pour-Saint-Tour. Het is een zesde van de toerdirectie aan Frankrijk, waar ze ook wel eens mopperen dat die ronde voortdurend naar het buitenland gaat. Nou, dat valt wel mee. Het is overigens niet een verschijnsel van deze tijd, want in 1954 ging de Tour al de grens over vanwege de dreiging van een ander evenement, een ronde van Europa. Dat wou Félix Lévitain en Jacques Gaudet niet. En toen kozen ze een andere Europese hoofdstad uit. Dat werd Amsterdam, 1954. Waarom doet de Tour dat nu nog steeds en waarom gaat het Giro naar Groningen? Dat is allemaal voor de business, voor hun internationale uitstraling. Christian Prudhomme, de Tourbaas, heeft ook wel eens een keer gezegd... als de Tour dat allemaal niet zou doen, zou die niet zo groot zijn. En zo is het. En Jeroen, jij doet nog steeds enorm je best om de Tourstad naar Utrecht te halen, hè? Het is een lang traject. Uh, ik heb dat uh, destijds uh, opgepikt van Dick Heuvelman... die in 1996 in Groningen bepaalde dat uh, de Giro-maars moest komen. Omdat er bijvoorbeeld daar op de markt de Martini-toorn staat. Klinkt heel Italiaans. Het is hem gelukt in 2002. Nou, toen uh, hebben we in Utrecht op een paar bierveeltjes overwogen... dat alles er is. Wegen, hotels, grote hallen, huisvesting... Uh, mooie plaatjes ook uh, van een stad... En daar zijn we mee begonnen, destijds met burgemeester Annie Brouwer. En ik kan je vertellen dat uh, Aleid Wolfsen vermoedelijk... het zou wel eens kunnen, eind van het jaar, zomaar eens een telefoontje uit Parijs krijgt. Oh? Want de contacten, de contacten zijn steeds beter. En uh, Ik heb ook zelf een enkele keer meegemaakt op Rudom... met zijn assistent Cyril Trikaar en... Wat gemeentelijke ambtenaren zo eens heeft gekeken naar de infrastructuur en de verschillende facetten van de stad. Dus... En ze zijn, zeer, ze zijn zeer content. Ik hoorde jullie net iets over de jeugd zeggen. Nou, ja. de, Parijse directie, de Parijse directie is bijzonder onder de indruk van ongelooflijk jeugd. In de stad. Nou, dat kan ook. Utrecht is weliswaar meer dan 750 jaar oud, maar nog altijd een springlevende studentenstad vol met fietsen. Dat vinden ze ook prachtig. Pridom vertelt tot in Shanghai over de 20.000 fietsen in de nieuwe fietsgarage die in Utrecht wordt voltooid. Kan kon... je nagaan? Hij komt dichter en dichter bij Jeroen. 5 miljoen hè, wordt ervoor gereserveerd. En dat is het geld helemaal waard? Uh, zeker, want dat gaan ze drie dubbel dik terugverdienen. Ondanks uh, nog wat tegengesputter van merkwaardige lieden van GroenLinks... in de Utrechtse gemeenteraad... en nog zo wat sprinterpartijen. De andere partijen hebben wel gezond verstand... en uh, laten zich ook graag voorrekenen... door wethouder Hans Picht... dat uh, het niet een prijskaartje is... maar een investering. Dat is ook in Utrecht en Rotterdam gebleken in 2010. Daar was de opbrengst... dik 30 miljoen. Er zijn er weliswaar... Uh, uh, uh, begrijpelijke bezwaren... tegen een dergelijk groot bedrag in crisistijd, Maar hier gaat ook een economische wet op... dat wat je erin stopt... heel erg veel kan opleveren. En ik weet zeker dat dat voor Utrecht ook zal zijn. En overigens gaat dat niet alleen... over geld, maar ook... over heel veel vreugde. Uh, niet alleen Utrecht is, voor Utrechters, maar voor mensen... in heel Nederland, die de toer... zomaar in het hartje van het land... te zien krijgen. Daarna, daarnaast is het, en dat merk ik ook hier... op Corsica... Heel goed voor de trots van, in dit geval een eiland, maar straks voor het stadje onder de dom. Aan jou zal het niet liggen. Jeroen Wielaar, dankjewel en uh, goede koers vandaag. Heel zeker. En zonder cactussen in mijn been. Zo is dat. Zo is dat. <laughs> tu me die. loin des yeux, loin du coeur. Tu me dis, Qu'on oublie le meilleur Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore cette fille que j'avais surnommée Butfly. Van Daniel Gérard. Waar blijft toch die Nederlandse gele trui drager? De volgende toerwinnaar, de opvolger van Joop Zoetemelk. Als iemand het weet, dan is het misschien wel Frank Pennings. Hij is talentcoach bij de Koninklijke Nederlandse Wielerunie. En hoe goed was Joop Zoetemelk eigenlijk... als je hem tussen de 200 beste renners... uit 100 edities Tour de France laat meerijden? Journalist Sven Remijnse kan het weten... want hij schreef het boek De Beste Tour aller tijden. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, meneer Pennings, er rijden 17 Nederlanders mee. Heeft u een van hen opgeleid? Nou, opgeleid doe je eigenlijk met, met heel veel mensen. Wij zijn er een klein stukje van. Dat begint bij de club, waar mensen zich uh, 200% inzetten. En men groeit langzaam door. Dus eigenlijk kunnen hier misschien wel 100 mensen zitten die een renner opleiden. Maar uh, ja, voor, voorbeelden die daar mee rijden zijn de Gebroeders van Poppel. Ja, en, die doen het goed. Uh, nou, ja, nou ja, Danny hè, die uh, meteen de witte trui pakte. Ik heb wel begrepen dat uh, Boy hem heel goed uh, voor heeft afgezet... en dat hij daardoor zo goed kon sprinten. Dus dat is... Uh, broederliefde. Broederliefde. Maar dat, is een, uh, dat zijn voorbeelden van, uh, van dat traject. Maar er zijn ook nog jongens die, uh, die er nu niet zijn... die, uh, die wij ook uh, opgeleid hebben. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Tom Dumoulin. Uiteindelijk zijn de renners hetzelfde die het doen. Ja, ik bedoel, wij... wij wij dragen daar een stukje aan bij, maar het, het zijn de renners die het doen. Maar u moet die renner wel eerst ontdekken, hoe doet u dat dan? <kugels> nou ja, we hebben een, een systeem dat bestaat al uh, tientallen, na nou, tientallen jaren wil ik niet zeggen, maar ik geloof 14 jaar, dat zijn de RAP in de Ardennen. Rabo Ardennenproef is dus destijds in het leven geroepen, waar jongeren voor uitgenodigd werden, uh, jongeren konden daarop inschrijven. En er worden al jarenlang uh, tijdritjes georganiseerd. En er, zijn al, al heel veel, uh, er is al heel veel data van bekend. Uh, Geesink is daar uh, volgens mij gepasseerd. Maar ook een, een jong talent als Daan Olivier is daar boven komen drijven. Als van nou, uh, die kan wel iets. Uh, de huidig Nederlands kampioen van, uh, bij de belofte, Dylan van Walen. Die zijn allemaal daar gepasseerd. En uh, dan, dan kun je iets. Dan kun je ook even terugkijken. van, nou, Wat hebben die moeten doen om zover te komen? Uh, daarbij worden er allerlei uh, testen gedaan, worden uh, jongens en ook meisjes uitgenodigd voor uh, bondstrainingsdagen. Dus uh, je, gaat het, je gaat het veld in, je luistert ook naar ploegleiders van clubs, van uh, continental teams. Uh, dus ja, toevallig was ik gisteren zag ik net Jan Bakeland zijn handen nog opsteken. Maar ik was onderweg, ik was op uh, bezoek bij juniorenkoers in Wolver in Limburg. Van daaruit naar uh, junior dameskoers. Dus dan zie je de jongens en meisjes ook fietsen. Want een uitslag op zich zegt niet alles. Nou, zo zijn wij met enkele mensen uh, bezig continu het hele jaar door om, om talenten eruit te filteren. En dan komt er uiteindelijk eentje gewoon bovendrijven. Of meerdere. Dat zou nog mooier zijn. Ja. En als het heel erg goed doen, Swendere mensen, dan komen ze misschien wel um, ja, in uw boek terecht. Ja, in uh, de of in de uw nieuwe boek. Me. Ja, de ja, beste precies. Tour aller tijden. 200 grootste namen uit de Toergeschiedenis komen daarin uh, samen in één race. Hoe heeft u die selectie gemaakt? Um vrij eenvoudig. De, de beste renners eruit gepikt. Nou ja, eenvoudig. De beste ja. renners. Ja, je moet wel honderd toers door. De, je moet wel vrij, vrij ver terug in de geschiedenis. Maar uh, uh, in ieder geval alle toewinnaars Het zijn er een kleine 60 uh, Alle renners die veel etappes hebben gewonnen. Maar ook uh, en, en er staan ook renners in die op basis van hun prestaties... misschien geen plek zouden verdienen in de allerbeste toer aller tijden. Maar dat zijn renners die op een andere manier een, een, een grote rol hebben gespeeld. Door aan te vallen, door in een ravijn te duiken. Duikelen, zoals Wim van Est in uh, 1951, door, door gekke, dingen mee, uh, gekke dingen mee te maken. En uiteindelijk is daar een selectie uitgerold van 200. Maar het was vrij moeilijk uh, de, om tot 200 te komen, want ik had het liefst 400 gedaan. Maar dat, dat was een beetje te veel van het goede. Nou ja, dat mag dan misschien in het nieuwe boek. Ja, misschien. Ja. <laughs> uh, u, ja, u, u duikt in die geschiedenis, u gaat kijken. Um, kunt u dan zien dat er bijvoorbeeld in die 100 jaar um, een, een grote omslag is geweest... in bijvoorbeeld het koersen of in het type renner? Nou, er zit, wel, er zit wel, en het boek is ook redelijk chronologisch. Het begint, uh, de, na een korte aanloop, begint het bij 1903, de allereerste toer op fietsen van uh, 18 kilo, zonder versnelling... of althans, als je van versnelling wilde wisselen... moest je het achterwiel omdraaien, moest je stoppen... moest je het achterwiel uit je fiets halen, omdraaien... en dan kon je weer verder... Dat was je versnelling. Dus dat was allemaal niet, niet zo praktisch. Dus dat materiaal is heel erg veranderd. En, maar je ziet al snel in de toeristische geschiedenis dat, dat de ploegen in het spel komen. Al, al Er wordt weinig individueel gereden. In het begin zijn het vooral de grote fietsenmerken die uh, grote belangen hebben. Uh, die willen zien dat renners op hun merken uh, de Toer winnen. En later in de jaren 50, en dat zie je ook in het boek uh, uh, opkomen, komen dan de extra sportieve sponsors uh, erin. Zeg maar de, de bedrijven van buiten het uh, wielrennen. En dan worden de belangen ook, ook groter en dan wordt eigenlijk het uh, ploegspel wordt ook nog belang, steeds belangrijker en steeds strenger. Wordt de Tour dan ook saaier vanaf dat moment? Hmm, ja, er zijn mensen die zeggen van wel... het is, het is natuurlijk ook moeilijk te vergelijken... Die, die tours van voor de oorlog, we kunnen het niet meer zien. Je hebt wat beelden, je leest het in de krant, je leest, ik heb het voor mijn boek. Allemaal research komt uit boeken. Dus zo'n zo heroïsche overwinning in de sneeuw in 1926... die wordt met het jaar heroïser. Terwijl nu, als je het nu op televisie ziet uh, van een paar jaar geleden... dan valt het eigenlijk best wel mee. Want er kon nog een camera, een helikopter de lucht in om het te laten zien. Dus dat... dat dat valt op zich al mee. En um, het is wel zo dat je vroeger meer karakters had. In die zin, uh, er waren renders die er verder bovenuit zaten. Je hebt Merckx natuurlijk gehad, je hebt Renault uh, in de jaren daarna gehad. Wat helemaal een, een, een fantastisch figuur was. Voor zo'n tour, want dat was een man eigenlijk waar je, je niet van kon houden. Zelfs in Frankrijk uh, vonden ze die maar zo zo. Dat was eigenlijk, in Nederland was dat de grote vijand. Uh, ik weet nog dat, um, ik was in begin jaren tachtig, was ik in jaar zeven, acht. En dan gingen wij s'avonds naar de tour, gingen we de etappe na fietsen. Uh, uh, bij ons in de straat. En als je dan te laat kwam, je was als laatste, dan moest je Ino zijn. Want en dat, dat wilde was, niemand. Dat wilde niemand. <laughs> Wij wilde Peter Winnen wilde zijn of Hennie Kuiper, dat waren onze grote helden. Maar Ino, we konden hem ook niet uitspreken, Ino zei je dan. En dat was, dat was de grote vijand. Maar achteraf gezien, voor mijn boek is dat een gouden figuur natuurlijk. Het is een enorme karikatuur, het is een stipfiguur, die hele Ino. En zulke mensen, om dan nog antwoord op je vraag te geven, die zie je minder. Nu, dat klopt, zulke karakters. Frank Pennings, jij ja, moest even lachen bij Ino. Uh, herkenbaar, ook uh, vroeger niet willen zijn? Of nou, ging het niet zover? <tus> nee, zover ging het niet hoor. Het was natuurlijk een beest van een kerel. En dat karakter heeft hij nu ook. Want laatst was er nog een stukje op tv... dat hij gewoon weigerde om over een bepaald onderwerp te praten. Hij zegt, zoek het maar uit. Over dopingen toen zei Hij zegt, nou, Toetelidoki, dit is niet de afspraak, ik ben weg. Hij zit nog in de organisatie van de Tour de maar De kleine ronde van Frankrijk. En dat doet hij berenwerk. Dus ja, ik vind het een mooi figuur. Hoe is het met het karakter van de renners nu? En bijvoorbeeld ook de Nederlandse renners. Er wordt vaak gezegd, ze missen mentale hardheid. En daardoor redden ze het niet. Nou, daar ben, daar ben ik het niet mee eens. Want als je zeg maar al uh, als jonge gast de keuze maakt... om niet achter je laptop te gaan zitten, maar op een aan te stappen... dan ben je al uit een, uit een soort hout gesneden wat je wel ja, wat nodig is. Dus ik denk niet dat je dat kunt zeggen. Je kunt misschien wel zeggen, en daar hebben wij de laatste jaren... allemaal over zitten denken, ja, uh, je, je ziet bepaalde bewegingen in, in, in de samenleving, waar ook de jeugd in meegaat. En kun je daar de jeugd dan de schuld van geven... want jij zit achter je iPhone, we zitten allemaal... Ik ga maar eens in een restaurant kijken. De helft van de mensen kijkt elkaar niet eens meer aan... want ze zitten op zijn telefoon. Dus daar kun je niet tegen, tegen jongeren zeggen... ja, maar jij hebt geen karakter. Is het een ontwikkeling dat er misschien te veel gepemperd wordt... en <tus> dat het ons allemaal te makkelijk komt aanwaaien? Nou, ik denk wel dat er te veel gepemperd wordt... Um, maar dat, dat doen wij met z'n allen en, en niet de jongeren. Want... En, en uh, Ik denk dat, uh, dat de facilitering van, van, van al die gasten... als je ziet met wat voor fietsen dat ze aankomen... Dat, uh, nou, ik, ik, ik sta er wel eens verbaasd van, van nou, waar, waar komt het allemaal vandaan? Dus ik denk, uh, maar, maar ja, wat ik al zei, als je voor zo'n sport kiest... dan ben je, al een, ben je eigenlijk al een bikkel. Of je nou een meisje of een jongen bent, dan ben je gewoon een bikkel. Maar Alleen, misschien ik... geven ze dan te makkelijk op in die end... Nee, ik denk dat het een stukje verzadiging is. Het heeft een beetje te maken met uh, misschien met onze cultuur. En misschien heeft België daar ook wel last van. Uh, we, we hebben een wielercultuur. We hebben een voetbal- en een wielercultuur. En uit die cultuur. Um zijn wij geneigd om, om heel veel dingen al van tevoren te faciliteren. En ook het aantal uh, wedstrijden die gereden worden. Jongeren die worden op vrijdagmiddag uh, van school geplukt. En natuurlijk willen die koersen. En die rijden naar, uh, naar Oostenrijk en naar Zwitserland. En die rijden heel Europa af. En als ze dan belofte worden, komen ze bij een grote ploeg. Of een grotere ploeg. Dat doen ze dat riedeltje weer. En vervolgens komen ze bij een profploeg. Als ze heel goed zijn. En in principe krijg je het riedeltje weer. En... Ik denk dat daar op een gegeven moment dat ze niet meer weten van ik wil nog hoger. Een beetje een, een soort verzadiging, misschien dat het daarin zit. Misschien um, is het ook wel eens. Ik heb ook wel eens gelezen met, met bijvoorbeeld uh, uh, ploegen, en ik geloof dat u dat ook wel eens heeft gezegd. Bijvoorbeeld uit, uit Kazachstan, die jongens moeten zelf een fiets poetsen, moeten zelf de fiets van het dak van de ja. bus pakken, bijvoorbeeld als ze aankomen. Um, dus zouden we zoiets weer, weer moeten doen dat we ook gewoon tegen de Nederlandse jongens zeggen van nou zorg maar dat je zelf op de plek komt waar je moet zijn? In plaats van nou, dat, dat je overal naartoe gebracht wordt? Dat, dat, uh, dat gebeurt al hoor. Het is niet zozeer dat wij uh, alles uh, kant en klaar zetten. Toch niet. En, uh, nee, maar het. Trouwens, bij de Kazakken is er natuurlijk wel het een en ander veranderd. Want ze hebben de Astaan Continental-ploeg, een beetje vergelijkbaar met het Rabo Development Team. Daar is ook alles gefaciliteerd. Uh, alleen zij pakken nog steeds uh, de fietsen uit de auto en brengen die zelf naar de, naar de kelder van het hotel en uh, dat soort dingen. Terwijl je van andere landen nog wel eens ooit ziet, die, die, uh, die rennen het hotel binnen. En het eerste wat ze vragen is de wifi-code. Ja, want dat is wel gemakkelijk. Maar dat is wel heel natuurlijk. erg makkelijk natuurlijk. Maar uh, nee, het, is, het is kort door de bocht om te zeggen van, uh, nou, Nederlandse renners hebben geen karakter meer. Dat is inderdaad de kort door de bocht, meneer mensen ja, dat denk ik ook. Ik ben het met mijn buurman eens wat, wat, wat dat betreft. Uh, hoewel het wel opvallend is natuurlijk. Dat er, en dat viel mij bij het schrijven van mijn boek uh, ook zo op. Dat er eigenlijk, uh, het moest uh, echt een waarheidsgetrouwen uh, beeld van de toer geven. Dus er mocht niet te, te veel Nederlanders in staan. Ja, Jansen wint wel een keer de gele trui. En dat was dan de concessie. Maar uh, wat opvalt is dat er eigenlijk, uh, afgezien... Uh, wij denken allemaal dat, dat die tour dat, dat die ook heel Nederlands is vanaf het begin. Maar eigenlijk in de jaren 50 hebben we een, een eerste oplevering. Gehad. Daarna hebben we natuurlijk de rallyploeg gehad met, met, met Soetema, Kuip, Raas, Kneteman. Eind jaren 80, eind 70, begin jaren 80. Daar denken we nu allemaal dat, dat we altijd groot in die Tour zijn geweest. Maar we spelen eigenlijk, als je het relatief ziet, maar een bescheiden rol in die hele Tour de Frans. Maar dan nog blijft het natuurlijk wel vrij treurig dat we al sinds 2005 geen etappen meer, uh, meer hebben gewonnen. Uh, maar om dat nou aan het karakter van de Nederlandse renners toe te schuiven, dat, dat, dat gaat een beetje ver, denk ik. gaat praten we straks ja. nog even over door. De Tour de Filemon. Ja, Filemon Wesseling volg voor ons dus de Tour op de voet. En hij is nog ergens op Corsica met een verstuikte voet. Filemon, goedemorgen. Wederom. Goed. Ja, toch nog wel goedemorgen hoor. Ja, toch wel hè. Um, behalve uh, je voet, hoe ben je verder het weekend doorgekomen? Nou, het is hier op Corsica is het echt onwaarschijnlijk mooi. De natuur is echt prachtig, maar logistiek gezien is het echt een gedoe. Uh, want er zijn hier maar, ja, ik denk een stuk of vier, vier goede wegen. En daar moet alles en iedereen uh, overheen. En wij hebben, ja, een bepaalde sticker dat wij eigenlijk op parcours reizen. Dat betekent dat je, dat wij een andere route nemen dan het peloton. Maar dat bestaat hier niet. En nu bijvoorbeeld we hebben we een heel groot probleem. Want wij moeten, we zijn net bij de start geweest. En wij moeten nu bij de finish zien te komen. Maar we komen het parcours niet op. Omdat we net een een sticker uh, hebben. Nee. Dus we moeten nu waarschijnlijk dwars door de bergen gaan crossen. En dat is, echt, uh, ja, dat is ook wel waar, waar meer, veel mensen last van hebben. Want zoals gisteren was de finish. was ook uh, op een landtong waar voor de rest niks of niemand was. We konden daar alleen met een boot naartoe. Nou, ze hadden boten geregeld hier van de Corsicaanse gemeente. Maar die waren veel te klein. Dus er stond echt een enorme. Aan, aan, aan journalisten stond op zo'n kader ongeduldig te wachten. Want ja, iedereen moet natuurlijk dat verslag van die finish maken. En toen zijn er gelukkig particulieren geweest. Die hebben hun rubberbootjes uitgeleend. Dus uiteindelijk ben ik met dat fotograaf op een rubberbootje... echt 10 kilometer over de, uh, over de Middellandse Zee gegaan in, in noodvaart. En ja, die journalist naast me die had een fototoestel. En dan kwam op een gegeven moment een gigantische golf binnen. Dus je had een hele plens water over zo'n toestel dat het niet meer deed. Nou, dat soort dingen dus. Dat zijn een beetje de beslonderingen... Uh, Waar je hier op Corsica mee bezig bent. Je bent meer met de infrastructuur bezig dan met de koers aan zich. Ja, want heb je dan in die hectiek nog wel wat renners kunnen spreken? Nou, ik heb als weekend door mijn voet heb ik uiteindelijk alleen uh, Bram Tanking kunnen spreken. En uh, wij uh, we reiken elke dag shirtjes uit, oranje shirtjes voor een speciaal oranje klassement. En hij was de beste Nederlander op de veertiende plek. Dus die heb ik heel even uh, bij, bij zijn shirt uh, kunnen trekken, bij zijn oude shirt. ...en hebben me een nieuwe shirt kunnen geven. Uh, en ik heb natuurlijk ook even goed om me heen gekeken. en Wat me echt opviel in vergelijking met vorig jaar... ...is dat die ploeg die nu de Belkin ploeg heet... ...dat daar een totaal andere sfeer heerst dan, dan vorig jaar. Vorig jaar was het een beetje zorgelijk en heel serieus. En ja, je kon moeilijk als journalist bij hen in de buurt komen... En nu, ja, er wordt gelachen, uh, iedereen is open, uh, ze komen naar je toe om even dag te zeggen. Uh, en zo'n bouke Mollema, die kwam gewoon waarschijnlijk behoorlijk fris uh, aan de finish. Dus dat ziet er zo op het eerste ook, misschien een beetje een naïeve blik van mij, ziet dat, er, ziet dat er wel beter uit als vorig jaar. Nou, ze hebben ook een goed weekend gehad natuurlijk, hè, met twee keer boom in de aanval. Dus die, zei, die hebben genoeg airplay gehad, wat dat betreft ook uh, inmiddels. Um, maar uh, Filemon, hoe ga jij zo meteen naar Nice? Uh, ja, dan, dan gaan we weer uh, Later vandaag, we gaan nu, Ja, we hopen eerst nog bij de finish te komen. Eerst de vraag of het gaat lukken. En daarna slapen wij s'nachts, uh, volgens mij met veel meer mensen, op een, uh, op een ferry. En uh, morgenochtend om zes uh, uur komt hij van aan uh, bij, uh, bij Nice. En uh, ja, dan hebben we een relaxed dag. Want dan is er een tijdrit. En een tijd, het vroeger is, denk ik, voor de renners het aller, aller, allerzwaarste onderdeel dat er bestaat. Maar voor de volgers is dat heel relaxed, want ze beginnen en eindigen op hetzelfde punt. En uh, ze starten allemaal na elkaar in groepjes. Dus ja, dat is gewoon goed overzien. Vierman nog een uh, goede dag vandaag. Succes met de voet en uh, uh, een goede reis later vandaag en vannacht. En tot morgen. Ja, en dan ik hoop ik morgen meer renners gesproken te hebben. Zeker weten, dat gaat jou lukken. Tot morgen. Tot morgen. Dit is Radio 1. Het is anderhalve minuut over uh, half twaalf, Hier is Jan van de Putten met het NOS-journaal. De oppositiebeweging in Egypte heeft president Morsi een ultimatum gesteld. Hij moet vandaag nog aftreden en nieuwe verkiezingen uitschrijven, anders worden de protesten heviger. De beweging Tamarut organiseerde het miljoenenprotest van gisteren. Die betoging was de grootste sinds 2011, toen president Mubarak werd gedwongen af te treden. Het gebruik van mobiel internet in het buitenland, roaming, is sinds vandaag goedkoper. Per 1 juli zijn de nieuwe EU-regels op het gebied van mobiel dataverkeer ingegaan. Gebruikers betalen nu maximaal 45 cent per MB. En tot vandaag was het maximaal 70 cent. Personeel van de Harense-Smit komt straks bijeen in Nuland. Werknemers en de FNV houden er rekening mee dat de noodleidende elektronica winkelketen failliet gaat. Een half jaar geleden ging al een aantal winkels dicht. En in de Rotterdamse haven zijn tientallen buitenlandse vrachtwagenchauffeurs... betrapt op het uitvoeren van te veel ritten in Nederland. Volgens EU-regels mogen vervoerders maximaal drie ritten... binnen de grenzen van een ander EU-land doen. Daarna moeten ze weer de grens over. En dat zijn de hoofdpunten. En Jolanda van der Velde bij de ANWB heeft nog wat verkeersinformatie. Dat is vooral belangrijk voor treinreizers, want door een kapotte bovenleiding tussen Utrecht Centraal en Woerden geen treinen. Rijden inmiddels wel bussen, maar de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Het de proloog, de hoor. Zometeen wat twitteren de renners nog voordat ze op de fiets zijn gestapt, natuurlijk vanochtend. Ik weet, maar toch, le toch, de repenser Écouté. Tiens, c'est vrai, le jour de ton anniversaire, je m'en souviens, comme si c'était hier, j'allais chez toi, ta portée du lilas. Dis, écoute, ce disque, il n'est pas démodé, c'était, je crois, ta chanson préférée. Bij souvent soepan, oui Jérôme, c'est moi, een je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. C'est moi, Zé Jérôme. The Helmet from the course. Ja, de helden van de Tour. Deze uitzending staat er bol van. Want we zijn op zoek naar de grootste renners aller tijden. En dat zijn niet per definitie alleen de winnaars. Want in de proloog speuren we juist naar de grootste culthelden. En dat zijn dan weer de renners die door of juist los van hun sportieve prestaties geschiedenis hebben geschreven. En Marco Heil helpt ons deze weken bij onze zoektocht. Hij is lector sportmarketing en nauw betrokken bij de Lotto ploeg. Goedemorgen, Marco. De laatste dag op Corsica alweer voor de renners, morgen in Frankrijk. En dan komen ze zelfs heel dichtbij Italië, zo'n beetje daar. En dan gaan we naar onze held van vandaag, ik mag het verklappen, Ottavio Bottecchia. Inderdaad, Ottavio Bottecchia, de, zeg maar de allereerste Italiaan ooit die, die gele trui droeg. Dat, dat was in 1923 en de jaren daarna slaagde hij er zelf die gele trui naar Parijs mee te nemen. Toewinnaar nou dus. En dat is een heel mooie prestatie, maar hij is kult en waarom? Nou, omdat hij toen in die tijd zo enorm tegen de stroom inging. Je moet rekenen.. Ottavio was een, was een socialist en dat kon absoluut niet in het, in het streng katholieke en het fascistische Italië van de jaren twintig. Hij stond op de barricade om, om, om de mensen op te roepen, om zich niet onder de knoet te laten houden, die katholieke kerk en door het kapitalisme. Nou En dan kon je, kun je nog wel zo'n een wielerheld zijn. Ja, twee keer de Tour gewonnen. En hij was ook een, als oorlogsheld uit Wereldoorlog I gekomen. Nou, ondanks dat had iedereen een bloedhekel aan. Maar daar trok hij zich helemaal niks van aan, hoor. Zelfs zijn sponsor die niet vallen omdat hij die, die een, een kapitalistische uitzuiger had genoemd. Nou, hij was echt wel kult. Maar hoe kult hij ook was bij leven... zijn dood is zo mogelijk nog meer kult. En daar weet jij meer van? Klopt. Uh, ik zal je het verhaal even kort vertellen. Op, op 3 juni 1927 werd Octavio Botecchia... werd hij langs zijn trainingsparcours gevonden door twee boeren. Hij had uh, wat gebroken ribben, kapotte schouder... en vooral had een, een, een hele zware open schevelbreuk. Uh, ze hebben hem aan het ziekenhuis gevoerd, maar... De overlevering wilde hij dat hij daar drie dagen later gestorven is. zonder nog bij geweest te zijn. Nou ja, hij kon dus niet vertellen wat er was gebeurd. Dus hield men maar op een, op een trainingsongeluk. Dat kan gebeuren natuurlijk, maar wel een beetje raar dat zijn fiets tegen een boom stond geparkeerd. Ja, en dan ga ik natuurlijk denken: dan moet er meer zijn gebeurd. Waarschijnlijk wel, hè. Dus, uh, en dat kwam eigenlijk later ook uit. Zo gezegd, zullen we maar zeggen. 21 jaar later biecht er namelijk een, een, een boer uit de de die biecht op dat hij Bottecchia had vermoord. Bottecchia betrapt eigenlijk toen hij in zijn wijngaard druiven aan het plukken was. en had hem een enorme steen aan zijn kop gekeild. Nou, die was goed raak geweest. Ja, en zo is dan toch het mysterie alsnog opgelost. Nou, ook weer dat natuurlijk niet. Het verhaal gaat nog een beetje verder. Want ja, je moet rekenen, het was begin juni. 3 juni, zei ik die juist al. Nou, dan zijn de druiven nog niet rijp. Nou, was Botteke al in ieder geval de slimste misschien wel niet. Maar de, echt, een, een, een renner gaat echt niet zure druiven lopen eten begin juni. Dat dus... Dat, dat zal het misschien ook niet geweest zijn. Toen zijn er later nog, nog twee andere moordtheorieën bijgekomen. Uh, eentje daarvan die zegt: van, Kijk, Bottechia was van, van hele arme afkomst. Hij was analfabeet, had een gezin van negen kindjes. Uh, en uh, ja, een van die theorieën die wilde zijn familie, de maffia heeft gevraagd om, om Bottechia te vermoorden, om het verzekeringsgeld te kunnen opstrijken zou oh. zomaar kunnen. Van die familie een moet je het der... hebben. Hè? Ja, van je familie moet je het hebben, maar er is ook nog. Een... of van de fascisten, want er is nog een derde theorie. En die theorie die wil dat, dat, dat die nou dat er nog wel bij is geweest op zijn sterfbed. En dat daar natuurlijk een priester bij zat. Dat hoorde zo in die tijd, voor de laatste sacramenten. En dat hij daaraan zou hebben gezegd. ik ben vermoord door de fascisten. En die priester die heeft dat altijd stilgehouden uit, bang, uit angst van represailles. Maar die heeft dat dan ook weer op zijn eigen sterfbed opge, opgebied, zullen we maar zeggen. En die theorie zegt dus dat, dat ja, Bothekia is vermoord door de fascisten. Dat zou zomaar kunnen. Ze hebben het vaker gedaan. Nou, hoe het ook zij, um, uh, zijn dood uh, blijft dus het grote mysterie. Maar uh, Bothekia paste zeker bij ons in het rijtje der kulthelden. Absoluut. Dankjewel Marco en tot morgen. Tot morgen, uh, dag. Dag. Meneer Pennings, um, uh, ik verklapte al eigenlijk al een beetje... voordat uh, Marco aan het woord kwam dat we het over Botekia zouden hebben. En toen um, zei u direct, oh ja. Het was een, een, een, meteen een gevoel van herkenning van, hey, dat verhaal ken ik. Dat is een stukje sportgeschiedenis. Ja. Ik moet zeggen dat uh, niet elke Wuran er daarmee bezig is... maar uh, ik heb het altijd wel interessant gevonden. Ja, want wat is er toch gebeurd met hem? Ja, we weten het nog steeds niet. Uh, met meneer Remijns, hij komt voor in uw boek. Ja, klopt. Um, en zijn dood. Ja, ik heb het in het midden gelaten. Ik heb eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Ik heb alle drie de theorieën genoemd. En dat is het, ja. En het is ook een van die kwesties waarvan je hoopt... dat die ook nooit opgehelderd zal worden. Want? Dan is de magie een beetje weg. Precies, dan is de magie een beetje weg. En dan ja. is botekia niet meer echt de grote held... maar misschien wel inderdaad een, een, een suffer die is uitgegreden wellicht. Ja. ja, het zou kunnen. De, de, die, die theorie van die steen op zijn hoofd en dat druivenplukken... die was wel heel doorzichtig, hoor. dus er is waarschijnlijk meer aan de hand geweest. Maar ik ben er niet bij geweest, ik weet het niet. Het is wel een toerheld, dat wel. Wie is uw persoonlijke toerheld? Mijn persoonlijke toerheld is um, Laurent Fignon. Ik ben in de jaren 80 naar het wielrennen gaan kijken. Uh, de eerste toer was 83, 84. Toen was Fion fantastisch in de toer van 84. Klopte die hier nou met 10 minuten. In alle tijdrit ook. Om die zes etappes. En uh, in de loop van de jaren tachtig uh, is dat een beetje omgedraaid... omdat uh, uh, toen kwam Greg Le Mans op, die had heel veel pech gehad. Die was neergeschoten geweest, die was bijna dood geweest. Die had toen een wonderbaarlijke wederopstanding in 1989. Toen was het de, de, de beroemdste tour aller tijden, uh, Laurent Fignon tegen Greg Le Mans. En toen weet ik, de publieke opinie, in Nederland en bij ons thuis... was. we waren allemaal voor Le Mans, en dat was zo fantastisch wat hij deed... En toen waren we heel blij, en ik was ook heel blij... op de laatste dag, dat hij, hij stond 50 seconden achter. De laatste tijdrit, van Versailles naar de Champs-Élysées. En hij uh, klopte hem al met 58 seconden. Dus hij won de Tour met 8 seconden. Het, officieel, het kleinste verschil aller tijden. Dus daar was ik toen heel blij mee. Ik heb in de loop der jaren uh, uh, uh, mede dogen gekregen met Fignon. Ook een keer ontmoet. Uh, ruim voor zijn dood nog. Mannen man is natuurlijk ook een paar jaar geleden veel te vroeg overleden. Hij ja. helpt ook mee met, uh, met de tragiek. En als ik één ding zou mogen veranderen in de toergeschiedenis, dan zou ik de toer van 89 omdraaien. En dat Fignon het wel had. Wel met één seconde. dat wel. Oh, dan of wel het nog verschil spannender. ietsje kleiner. Om het nog spannender te maken. Ja, Fignon was een fantastische toerrenner. Meneer Pennings, wie is de grootste renner voor u? Ja, die merk. Want... Uh, nou ja, je moet het natuurlijk altijd in de, in, de, om, in de perspectief van zijn tijd plaatsen. Maar die man die, die won alles. Dat was een allrounder. Hij kon tijdrijden, hij kon klimmen, hij kon in zware wedstrijden sprinten. Uh, Werelduurrecord, uh, noem het maar op. Ja, de kannibaal het is natuurlijk niet voor niets erbij bijnaam. Nou. Um, heeft hij um, de Tour uh, bepaald anders gemaakt voor u? Nee, nou, dat ik, voor, is. voor mij is het natuurlijk ook een beetje grijs verleden. Mijn vader keek ernaar, het waren nog zwart-wit beelden... en ik kwam net met mijn laai de hoek omlopen. Dus, uh, Het is natuurlijk wel een, uh, ja, een, een, een superrenner. Als je die erenlijst ziet, dan da, da, ja, daar word je natuurlijk helemaal duizelig van. En die merk je voor u. Um, we gaan even iets anders doen. Um, uh, er was namelijk eerst kamperen. Het ja, klinkt een beetje oh, raar, bloed. maar ja, kamperen gaan wij niet doen. Oh. Maar dat heeft uh, oud-schaatscoach Abkrook wel uh, jaren gedaan. Samen met zijn vrouw. Maar gelukkig beschikken zij de laatste jaren over een camper. En het reisdoel is al die tijd onveranderd gebleven. De Tour de France. En dit jaar gaan ze voor de 39e keer. En op dit moment zijn ze onderweg richting Lyon. En verslaggever Robert-Jan Boy kon nog net kijken wat er allemaal meegaat. Even voelen. Ja, dat is een topfietsje. Een heel licht fietsje laat afkroken uh, even zien hier ja, in de schuur. Ja, ja. Nou, het Speciaal is... uitgekozen voor de van toe. Ja, het is zo dat ik nam altijd met de camper uh, mijn mountainbike mee. En dat is gewoon hartstikke uh, makkelijk. Want uh, als je een boodschap moet doen en je kan fietsen... en je kan ook wat bergop fietsen. Ja. Maar ik, ik werd door een Belg die zegt van... Uh, ja, ik heb altijd een, een fiets bij me. Hij zegt dat is een crossfiets. En daar heb ik alleen een uh, rechtstuur op zetten. Nou, en dat hebben we nu ook gedaan. Ik heb nu een, een heel licht fietsje met een, een mooie uh, rechtsstuur erop. En daarmee kan ik uh, ook gewoon eens even boodschappen doen en een krantje halen. Maar ja. uh, als we straks op de MONVA-toe gaan staan, dan uh, kan ik ook een beetje proberen daar naar boven te fietsen. We gaan eens even kijken of de camper er voor de rest helemaal uh, klaar voor is. Die staat hier langs de zijkant, uh, ja, moeten... staat er aan de zijkant van het huis. Oh, de deur staat te lopen, zeg. Want aan alles, alle kanten wordt er al voorbereid natuurlijk. Ja, ja, je moet in ieder geval zorgen dat je de zaken een beetje goed voor elkaar hebt. Want, Trapje, eh, ja, bedden hier links, rechts, tafeltje. Tafel. Ik zie hier ja, al een wel een grote zak snoep, zit ik ja, hier <laughs> voor onderweg. Hè? Want als ik, als ik lang moet rijden, moet ik altijd even wat eten. Wat ik, dat vind ja, ik wel lekker. Ja. Maar ja, je moet natuurlijk toch, als je straks... Eh, bij de tour is het niet meer zo dat je s'avonds even naar boven rijdt en dan kan gaan kijken. Dus je gaat toch een aantal dagen, staan je in de bergen. Ja. En dat betekent dat je met water meenemen, voldoende stroom en al dat soort dingen moet je goed voorbereiden. Want het is niet leuk als je boven zit en je hebt onvoldoende water of andere dingen niet. Dus ja, wij gaan vaak naar boven toe dat als het nodig is dat we een week daar ons uh, zelf goed kunnen verzorgen. Is de koelkast al gevuld? Uh, op, nou, ik, of denk uh, dat, ik denk dat die uh, op het laatste van, moment... Van, uh, van alle gemakken uh, oh, voorzien. Ja, de, ja, de wijn oh, zit er okay, al eens. in, de wijn oh, de zit er al in. Ja, dat zie ik al. Ja. Maar de, de Kijk, hier is Wat is dit? Nou, dat is gehaktballetjes in ketchup-saus. Ja, en dat heeft alles te maken dat als app een heel lang uren moet rijden... dat hij het lekker vindt om af en toe eens even een klein hapje te nemen. Spekjes die je kunt opbakken. Ja. Die gaan straks bij de spaghetti of zo. Nou ja, we zullen verder niet kijken. Je mag wel eens kijken. Hoor. De camper is van ja. alle gemakken voorzien. Ja. Ja. De grote vraag is natuurlijk, waar ga je naartoe? Je zei al, mon van toe. Lichte ja. fiets is wel uitgezocht. Ja, het is zo dat je hebt natuurlijk het, de, de, het de 100 Toer Tour. En er zijn hele mooie plekken bij. Uh, nou, bijvoorbeeld de, de Alpe d'Huez, daar komen ze twee keer op. Dus je zou zeggen dat is super. Maar Ga je ik, niet naartoe? Nee, ik, ik, ik, ik, ik wil eigenlijk genieten van de natuur. De tijd hebben om dat te kunnen zien. En ik wil het wielrennen ook goed zien. En uh, de Alp de, de Alpe West zal zo zijn... dat hij is over, over, overvol. Ja. En het is een geweldig volksfeest, zal het weer worden. Ja. En, en dat wil ik eigenlijk niet. Dus ik heb toch gekozen om de etappe naar de Mont Ventoux... Ja. Hè, wat een vlakke uh, aanloop is. Ja. En dan toch een geweldige klim. Dat ik, uh, ik wil dat gewoon meemaken. En dan moet je gewoon op tijd staan. En dat ja. zal onze eerste zijn. Een week van tevoren zijn dan al? Ja, je moet, uh, wil je daar uh, een goede plek hebben, laat ik het zo zeggen... En, en, uh, ik vind wel, als je de moeite doet om uit Nederland naar de Tour te gaan... dat ja. je wel moet proberen om ook op een plek te staan... waar ja. je ja, het goed kan volgen en waar ja. je het ook goed kan zien. Waar sta je dan eigenlijk op de mond van Wij willen eigenlijk, en dat is daar in die bocht, uh, Maya heet dat geloof ik, daar is een chalet. Een chalet is daar. Chalet, en... chalet Reinaar? Reinaar, ja, precies. Vlak daar... voor dat maanlandschap, dat spookachtige precies, maanlandschap. Ja, dus voordat je dan op het spa daar gaat staan, zeggen we nou daar willen we niet zitten. Dus we willen even ervoor, maar dan wel met een plek waar we dus goed kunnen staan. Ja, en we zijn tegenwoordig in een tijdleven van luxe, dus we willen dan ook met de tv willen we de tour kunnen ont ontvangen. Is het niet spookachtig op die geheimzinnige mond van toe? Nou, het, het is wel een hele aparte belevenis. En ik, ik, ik moet zeggen dat uh, elke berg... Hè, heeft natuurlijk zijn bijzonderheden en, en zijn aparte dingen. Maar de Mont Ventoux is wel heel bijzonder. En zeker dat laatste gedeelte waar het in zowat een maanlandschap is... waarbij bepaalde weersomstandigheden we hebben daar wel eens met, met onweer en alles gezeten. Ja, dat, dat, dan heeft het wel iets heel bijzonders. Ineke, de vrouw van af komt juist binnen met wat uh, raffetiering? Nou ja, nootjes, zoutjes en nootjes en... Uh, hè? dus... Is er nog enige aarzeling bij u geweest eigenlijk, Ineke? Om te gaan, gezien alle dopingtoestanden van het afgelopen jaar? Oh nee, nee, hoor, gewoon, gewoon lekker gaan. Ik zeg altijd van, je komt op de mooiste plaats en dan komen er nog wielrenners voorbij. Ja, dat, dat, dat is de instelling van Ineke. En alles wat er gebeurd is, uh, ik denk dat... Uh... Alle mensen die daar het zo goed weten en wat we hebben, als die nou eens een hele grote streep eronder trekken. Want wat geweest is, is geweest. En zeggen, jongens, we gaan nu naar de toekomst kijken. En al die mensen die zich daarmee kunnen bemoeien en bemoeien. Laten we dan proberen voorwaarden en maatregelen te treffen. dat het zo gezond mogelijk kan gebeuren. Ik denk dat dat iets is waar we verder mee komen. En hoe dan ook, staat de familie Krook. Ja, die staan op... op de berg. Ja, nou niet een hele week daar op een berg staan. Hè? <laughs> Dat nou, een beetje, ja. nou, ik hoor net in, in, in, in, over de won van toe, wacht even. Dan moet je, staan, moet je vroeg zijn om op een zeker moment het allemaal goed te zien. Maar daar hebben we nog wel eens even discussie over. Hè, van, dan ah. zit ineens nou drie, vier dagen, dat moet toch ook voldoende zijn? Maar dan kom ik zeg, ja, maar wacht even. Een dag eerder of twee dagen eerder kan bepalen of je wel een goede plek hebt of geen goede plek hebt. Ja. Ja. Maar een week helemaal, dat wordt even een beetje te veel. Dat kan je in principe ook met drie etappes zien. Hè? We begrijpen het. Ja, jij weet wat er nog voor de discussie straks in, als wij na, naar Frankrijk Waar de discussie over gaat. Hè? De notenmix. De notenmix. En de kaarsingen kunnen opgeborgen worden. De oh, drank is al uh, onder in de kast. Ja, daar heeft Appel over gehad. <laughs> nou Ik, uh, ja, en verder hebben we van alles bij ons. En uh, dus wij overleven wel. Per vakantie, hartelijk dank. Per tour. Ja, dankjewel. Joh. We gaan er een gezellig Mooi en een interessante periode van maken. En hopelijk niet al te veel ruzie, Hoe lang ze daar nou moesten blijven staan. Abkrook en zijn vrouw Ineke. Op weg zijn ze dus naar de Mont Ventoux, waar het peloton op 14 juli wordt verwacht. De aankomst. Ja, droomt u wel eens van uw eigen etappenoverwinning of toerzegen? Hoort u zo'n stemmetje in uw hoofd als u stoemt op verlaten polderwegen... of zich een weg baant over de natte klinkers in uw eigen dorp? Een stemmetje, een klein stemmetje, dat uw prestatie becommentarieert... en u toejuicht zodra u thuis over de streep bent. Nou, Als u zichzelf en dit fenomeen nu herkent, doe dan mee aan onze quiz De Aankomst. Geef uzelf bloot, maak dat stemmetje hoorbaar... en win een uniek wielershirt van de proloog en het boek De Aankomst van Bas Theeman. Stuur ons een audio- of videofragment van dat stemmetje of wat uw aankomst samen in 140 tekens op Twitter. En dat is dan proloog. en mailen mag naar deproloog@vara.nl. Er zijn al wat inzendingen binnengekomen... en om u nu een beetje een idee te geven... mooie overwinningen klinken bijvoorbeeld zo. Dit is echt ongelooflijk wat deze renner heeft presteerd. Op de tweede beklimming van de dag ging er in de aanval... en ze hebben niet meer teruggezien. Kom op maar, nog 200 meter... De aantelaar van de Limburgse heuvels geeft hij de soenste overwinning, moet ze nog prille carrière holen. Wat een lef heeft er getoend. En zijn beloening is er! Jawel, daar glijdt er over de streep, Hand in de log, Pats, boom! Deze is dich. De Hupset Verdeent. Ja, en deze ja. inzending komt van Georges Baljeu uit Maastricht. Toegelachen door Frank Pennings. Het was een mooie aankomst, toch? Ja, meneer Pennings? Zeker, ja. Zeker. ja. Uh, uh, meneer Baljeu is onze winnaar van vandaag. Hij krijgt het boek De Aankomst en dus ook zo'n uniek wielershirt van de proloog. Geen zorgen voor u thuis, want uw gedroomde aankomst hoeft niet per se, hoor. In het Limburgs, Gronings, Drens of een ander dialect. Gewoon in uw eigen woorden, maar hou het wel kort. Maximaal 30 seconden mag uw droom duren. De proloog fara.nl of het de proloog. En hier is Willem-Frank de Nood weer aangeschoven. Ja, toch wel een van de, de, de meest besproken renners uh, op de sociale media. Tony Martin van uh, Omega Quickstep Pharma. Zaterdag natuurlijk ontzettend hard gevallen. En gisteren gaf hij flink in het verband gewikkeld voor de start van de tweede etappe nog even een paar interviews. Er was just coming a rider. Uh, en yeah. ja. Hit me and ik uh, yeah, I couldn't brake or do anything. I was just going down with 60 km/h an and uh, uh, brake by touching the the ground. So it was really uh, terrible for me. Ja, dat vertelt u nogal een beetje droog, hè? Met 60 km/uur tegen het asfalt Ja, dat was uh, zijn rem op op dat moment. Nou. Uh, gisteren stapte hij weer gewoon op. En toen dat bekend werd, toen begon op Facebook onder andere een hele discussie, mensen die hem een, een held vinden. Nou, geweldig dat hij weer opstaat. Anderen die noemden dat gekke werk, dat hij weer op de fiets zou gaan zitten. En Stephanie Klerks, zij is van uh, Tony Martins team, zij tweet, they don't call him the Japanse for nothing. Mm -hmm. Hashtag uh, respect. En uh, nou, het bericht werd ontzettend vaak geretweet. Er zat ook een fotootje bij met uh, Tony Martin op de rug. Ja, en daar zie je dus wel een beetje zijn wonden uh, doorlekken. Ja, het ziet... Dat ziet er niet zo mooi uit. Over die wonden uh, die hij trouwens ook op zijn billen heeft. Een hele diepe wond ook op zijn elleboog. Uh, over die wonden schrijft Tony Martin vanochtend nog op zijn Facebookpagina. Een ganze stunde had onze teamarts gestern gebraucht om mich te verbinden. Dat uur dat ging weer ten koste van zijn regenerationstijd, Zijn herstel na de etappe. En vandaag wil hij maar liever die verbanden en die gazen erom houden. In plaats van dat hele uur er weer aan te besteden om alles eraf te halen en weer opnieuw te doen. En die transfer naar het vaste land... Per vliegtuig, dat is eigenlijk nog waar hij het meest tegen opziet. En verder denkt hij het zeker wel uit te kunnen zingen tot de eerste rustdag. Maar zegt hij, veel is afhankelijk van zijn immuunsysteem. Want schrijft hij, dat is door die enorme inspanningen, inspanningen in de tour nogal kwetsbaar. Ja, dan een beetje verwarring gisteren over wie nou de etappe had gewonnen. Dat zag je gisteren bij de NOS, bij het, bij het commentaar. Herbert Dijkstra, Maarten Ducro, die, die kreeg gisteren op, op Twitter een hele lading kritiek over zich heen. Want in de laatste kilometers van de koers noemden ze de rennen van Radio Shack Leopard, Stevast Michael Irizar... Uh, en ze diepte ook nog een heel mooi verhaal op over deze bask, Want die had uh, kanker overwonnen. Nou ja, uiteindelijk, we weten het allemaal, het bleek te gaan om de Belg. Jan Bakelans. Nou, op, uh, op Twitter onder andere Jan uh, Kampsteeg, die tweet... Goed gezien, Ed Maduc, dat is Maarten Ducro. En een heel mooi verhaal over de winnaar. Oh nee, het is een ander smiley erbij, hashtag... Tour de Frans. Uh, André Mimpen, uh, die schrijft uh, op Twitter, Maduc, hoe komt het dat minutenlang de verkeerde winnaar werd aangekondigd, want deze kwam pas op vier minuten achterstand aan? Slordig. Nu moet ik wel zeggen, Willem-Frank, de regie, want ik heb het ook gezien, zette wel die naam van Irizar in beeld, hè? Met een ja, kaartje. Ja, ik moet ook en zeggen. De, uh, ja, uh, niet, niet alle uh, bankzittende Twitteraars <laughs> uh, die waren boos op het duo uh, Ducro Dijkstra. Want zij vonden dat ook wel erg moeilijk te zien. Uh, de verwarring die was er trouwens niet alleen bij het NOS-duo, ook hun collega's van Frans Deu gingen er de mist in. Et voilà, ce sera une formidable victoire pour Markel Erizar, le coureur espagnol de l'équipe Radio Chac. Et ça revient avec Peter Sagan à droite de la route, mais c'est la victoire pour Erizar devant Sagan. Il ne revient pas au bout du bout du bout. La victoire pour le coureur espagnol Inattendu. Nou, NMS-commentator Jeroen Gruter, die tweet hier nog. En hierna uh, was er een diepe stilte op de Franse tv. Na het zien van de uitslag: Akenlands wint solo. En hij schrijft verder: verslaggevers hielden het minutenlang op Idisar. Hashtag ja. nachtmerrie voor commentator. Nou, zo zie je maar: uh, er zijn er meer die de fout in gingen. Zo is het. Dankjewel, Willem-Frank. De finishfoto. Nog 145 kilometer hebben de renners vandaag op Corsica voor de boeg. En dan wordt er gewoon weer koers gezet naar het vasteland. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb de afgelopen dagen, moet ik zeggen, genoten van de mooie plaatjes van het eiland. Hoe is jouw uitzicht vandaag? <laughs> minder. Oh. We, we zitten naast een vliegveld. Uh, oh. op een uh, braakliggend terrein, erg stoffig, veel stenen. En uh, het uitzicht, ja, wat uh, pijnboombosjes aan de overkant. En uh, niet het uitzicht dat we de afgelopen twee dagen hebben gehad. Jullie hadden in het weekend gewoon moeten uitzenden. Want toen hadden we twee dagen lang fantastisch zeezicht. En vandaag is het inderdaad een stukje minder. Maar die kust waar de renners zo meteen langs rijden, ja, die is prachtig. Dus uh, daar moeten we de finishfoto maar maken straks. Laten we dat zeker doen. Uh, want wat voor etappe hebben de renners vandaag voor de boeg? Een lastige, een uh, etappe die wel gevreesd wordt. Uh, van Ajacho naar Calvi. Uh, je zei het al, het is kort, en nog geen 150 kilometer. Maar ontzettend bochtig. In die 150 kilometer, minstens 500 bochten. Geteld door collega Jeroen Wilaat. Die hier eerder al eens een keer met de auto door is gereden. Met zijn echtgenoten. En die heeft dus meer dan 500 bochten geteld. Het is draaien en keren. Als je demareert... Ik denk dat je binnen 100 meter uit het zicht bent. Dus het wordt een hele rare etappe. Met ook nog een rare aankomst. Want vlak voor de finish, een kilometer of 13 daarvoor... krijgen we een call van de tweede categorie, de col de Marcelino. Ja, en dan verwachten we toch wel weer de gebruikelijke namen. En dan maar hopen, want ik wil dat toch nog even zeggen... ik wil de heren van tv ook wel enigszins in bescherming nemen. Uh, hopen dat de Franse uh, organisatie... het heeft niks met de regie van de tv te maken... maar de organisatie op de motor die bij die renners zitten... de goede namen geeft. Want iedereen had het fout. De Noren, de Denen, de Engelsen... Uh, alleen de Belgen hadden het goed. Maar goed, het is een eigen renner natuurlijk van de Belgen. Geen al te grote naam natuurlijk, Jan Bakerlands. Dus de Belgen kenden hem. En de rest, internationale pers, riep allemaal Irizar. Jij gaat de organisatie nu even een flink pak op de broek geven, Gio. Zeker weten. En naar die etappe kijken. En uh, straks uh, vanaf twee uur ben je natuurlijk ook weer te horen. Een uh, heel mooie dag vandaag nog op Corsica, de laatste. Dank je. En tot morgen. Tot morgen. Um, de heren Pennings, de heren Remijnse, uh, ik hou het kort, want we hebben nog zo'n 20 seconden. Ik wil uh, één mm, kanshebber uh, horen van u, wellicht uit Nederlandse kring, voor de Tour. Contador. door? Nou, de heren zijn er uh, eensgezind over. Hartelijk dank, Frank Pennings, talentcoach bij de KNWU. En Sven Remijnse, schrijver van het boek De Beste Tour aller tijden. Ik ben er morgen weer, straks radiotour vanaf twee uur met Dione en Jurgen.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 Vandaag de laatste dag van de buitenkantjes -carousel. De laatste kans op zomervakantieaanbiedingen. Vandaag alle parken waarvan alles te doen en beleven is. In binnen- en buitenland. Op is op. Ga nu naar buitenkantjes.nl. Ruimte voor de zomer bij Landal Green Parks. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.